Eerst een klomp met het NOS-journaal. In Almere is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een Syrische vrouw die sinds vorige week wordt vermist. Vermoedelijk gaat het om de 24-jarige Syrische. De politie heeft een sterk vermoeden dat het om een misdrijf gaat. Er is ook een verdachte in beeld, een man van 34, ook van Syrische afkomst. Waarschijnlijk stapte de vrouw vlak voor haar verdwijning bij hem in de auto. De politie is nog steeds op zoek naar hem. De vrouw was voor het laatst gezien bij een Albert Heijn in Almere Poort. Daar was vanmiddag rond een parkeerplaats een groot onderzoek... waarbij uiteindelijk een lichaam is gevonden. President Trump zegt dat hij er vertrouwen in heeft... dat Poetin een deal wil sluiten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij zei tegen Fox News dat hij denkt dat Poetin dat gaat doen... al weet hij niet of er een onmiddellijk staakt het vuren komt. Poetin en Trump ontmoeten elkaar morgenavond Nederlandse tijd in Alaska... Trump denkt dat de kans 25% is dat de top mislukt. En als de onderhandelingen goed gaan... wil hij zo snel mogelijk om tafel met Zelensky en Poetin samen. Zes vrijgelaten Israëlische gijzelaars en de vrouw van een omgekomen gijzelaar... hebben een oproep gedaan aan president Trump. Ze vragen hem in een videoboodschap om ervoor te zorgen dat de oorlog in Gaza eindigt... en dat er een deal komt om de gijzelaars die nog vastzitten vrij te krijgen. Ze zijn bang dat de inname van Gaza-stad ertoe kan leiden dat het Israëlische leger per ongeluk de gijzelaars doodt of dat Hamas ze executeert. De hittegolf in Spanje houdt aan, waarschijnlijk nog tot en met maandag. De hitte wakkert ook de natuurbranden in het noordwesten van het land verder aan. Die zijn moeilijk onder controle te krijgen. Vandaag werd bekend dat de branden een derde slachtoffer hebben geëist. Een brandweerman kwam om het leven tijdens het blussen. Het weer. Vanavond is het nog lang warm. Het koelt vannacht af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon. Het wordt dan 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 staat bij Afrit Amsterdam Centrum 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. 5 minuten vertraging de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knoop het Burgerveen door de werkzaamheden. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. Ja, ja, ja, goed. Uh, dit was uh, Proza. Het waren het zelfs twee nummers achter elkaar. Maar dat had uh, te maken met een stukje soundcheck. Wat er gedaan is. Door de heren die in de studio aanwezig zijn. En dat zijn er twee. Namelijk Marvin Adam en zijn toetsenist. Ik zal het even genderneutraal houden. En die uh, is, dat is Remy. Ja, ik bedoel, uh, toetsenist. Daar kan je gewoon van bij alles bij invullen in, uh, in dat opzicht. En uh, ja, het is niet zonder reden. Ik zal bijna zeggen, ik moet nog één plaatje nog afkondigen. Dat is Waterfront. want Dat uh, ben ik bijna vergeten. Waterfront en Proza mensen. Dat uh, waren de eerste twee nummers. Waterfront met Highway Lights en Proza met Vervaag. En over Waterfront gesproken is spring van de hak op de dak. Maar goed, dat heeft uh, even nodig. Want anders krijg ik weer administratieve klachten aan mijn broek hangen. Van wat heb je nou allemaal voor jullie uh, laten horen. Uh, en dat heeft uh, alles uh, te maken met uh, een op handen zijnde... release show van Waterfront. En die doen ze volgens mij in september. Uh, bij uh, Incinetol. Dan is bij deze dat gezegd. Uh, dan uh, ga ik nu uh, over tot de orde van de dag. Want dat uh, is dat Marvin Adam voor de tweede keer hier in deze studio is. Want volgens mij, Marvin, was het alweer uh, twee jaar geleden. Ergens in het... Uh, het uh, ja, zeg maar een beetje in het begin van het prille voorjaar van 2023... dat we elkaar hier voor het eerst hebben getroffen... Uh, ik weet alleen niet meer wat de aanleiding was, maar dat was een, uh, volgens mij ook een album wat je toen had uitgebracht, geloof ik. Ja, klopt. Toen uh, released ik volgens mij net uh, mijn uh, eerste uh, soloalbum of tweede. 2022 is 22, 22, volgens mij die. En uh, ja, nu zijn we gewoon nog een keer. Het was zo gezellig dat ik gewoon dacht van, ik moet nog een keer bij Jaap op bezoek. Nou, bij deze dus gedaan. Ja. Um, want deze, dit album heet... Eet, uh, slaap, hus hussel, geloof ik. Eet, slaap, hassel. Ja. hassel. Uh, hoe ben jij op die titel gekomen? Nou, het is iets wat ik wel eens voorbij zag komen op Instagram. Zo van, je moet eten, slapen, hustle Eigenlijk heel motivational, maar uh, dan in het Engels. Uh, en ik dacht ook aan eat, pray, love. En ik dacht, ja, het werkt wel of zo, weet je. Van twee, drie woorden zo achter elkaar. En ik dacht, ja, dat slaat ook wel eigenlijk een beetje op hoe mijn leven... Uh, ...afgelopen twee, jaar, uh, twee, drie jaar heel erg uit heeft gezien, weet je. Eten, slapen... Werken, weet je. En uh, ik betrapte me daar ook heel vaak op van: Wow, mijn leven bestaat echt alleen maar uit eten, slapen en werken. Zeg maar, weet je. Ja, uh, ja. En dat moest je dat patroon moest je op een gegeven moment zeker doorbreken. Was dat het, dat uh... heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook moeten doen. Zeker deze zomer. Uh, maar uh, da daarvoor gaande... tijdens het maken van het album... dacht ik, ja weet je... ik ga hier wel, uh, ik ga wel aan deze titel... Uh, dat gebruiken als een soort van kapstok... en als een soort van thema door het album. van uh, Dit is alle dingen die erbij komen kijken. Zowel de ambitie... Uh -huh. maar ook de andere dingen. Ik heb het ook heel erg over vriendschappen... die misschien niet even goed lopen... omdat je gewoon heel veel bezig ben met je eigen groei. Uh, en ik heb het ook over... Uh, ja, gewoon terugkijken... en trots op jezelf kunnen zijn. Maar ik heb het ook over terugkijken... en af en toe denken van... Damn, was ik maar eerder zo actief als nu. Dus uh, er zit heel veel uh, uh, in. is een beetje een soort moment van... shit, had ik dat maar eerder gedaan. En uh, dat je dan nu achteraf uh, dat misschien een beetje spijt van... het was zoiets. Ja, dat, heb ik, uh, dat gevoel heb ik zeker wel eens gehad hoor. van uh, Oh ja, man. Ik heb uh, toch heel veel tijd gewoon ook... Uh, Gespendeerd aan gewoon chillen en weinig doen en niet te veel focus. Uh, Opvallende ster, die trekvallende ster pra uh, praat ik daar ook een beetje over. Mm. En uh, ja, dus ja, dat, dat zit er allemaal in. Er zit heel veel ambitie en goede dingen en positiviteit in. Dat is een beetje, ook, een beetje waar ik als schrijver sowieso meer naartoe uh, toe ga. Maar er zit ook altijd een stukje kwetsbaarheid en ook een stukje, ja, toch ook een stukje ja, realness erin of zo. Mm -hmm. Ja. Uh, nu heb jij toetsenist Remy meegenomen. Ja. Remy en. Uh, Remy? Ja, Mag Remy. het woord uh, nemen? Mm -hmm. Want ja, de vraag is tenslotte aan jou. Maar uh, wie is Remy nog meer? Want um, voluit. Nou, ja, hoe ja. ja, ja. heet je Voluit dan? <laughs> Remy Bussanson? Ah, ah, kijk, uh, Bessensol. Ja, Op Of ze Frans. B, E, S, A, N en dan C met zo'n uh, zo uh, so dingetje eronder. O, N, inderdaad. Ja, en dan O, N. Van de, ja, de bessensol wel ja, ja. ja, dat is, is ook de, volgens mij een Franse de, de, plaats, denk ik. Toch? Inderdaad, ja, de enige echte. Ja, uh, yeah, die achternaam. Dat, uh, dan, dan, dan, misschien Hugenoot, ooit uh, geweest. En dat, uh, dat je hier uiteindelijk uh, terechtgekomen bent. Heb je ooit... Uh, ja, heb je ooit geschiedenis gedaan? Ja, je laat een, een, een deel van je ketting zien. Maar... Ja, het is een Hugo kruis. Zie je? komt. ja. Ja, heb ik gelijk ook de doopcel van Remy gelicht in dat opzicht. Maar... Nee, nee, nee, nee. Maar uh, ja, grappig dat je dat weet, want heel veel mensen weten dat eigenlijk niet meer. Nee, nee. nee. Um, even over, over jou, want uh, jij doet vandaag de toetsen. Waar ken jij Marvin uh, van? Um, nou, ik denk dat wij kennen elkaar al um, ja, ik denk een stuk of tien jaar, twaalf, misschien twaalf, eens langer. Ja, Twaalf, dertien jaar denk ik. En wij we hebben samen in een band gezeten, ook We zijn nog. ook al heel lang uh, vrienden. Ja, we speelden samen in Skere Heren. Skere Heren? Ja. En um, ja, wij zijn eigenlijk altijd uh, wel met elkaar om blijven gaan en um, ja. Ja, dus uh, op een gegeven moment zei Marva, hij was met een nieuw ding bezig. Uh, en toen zei hij, ja, ik wil een soort akoestische, akoestische setting hebben, want mm. dat lijkt me wel wat. Ja. En uh, ja, zou jij mee willen doen? En uh, toen zei ik, ja, ja dat vind ik hartstikke leuk. Dat is een beetje in het kort het uh, verhaal. Uh, dan komen jullie, neem ik aan, beiden uit de Zaanstreek. Nee, ik kom uit de Zaanstreek. Hij komt uit uh, Middenbeamster. Middenbeamster? Oh, ja. Dat is uh, iets. Uh, de andere kant een beetje, op. Ja, op zich het ligt redelijk in de buurt, toch? Ja, ja, ja. het ligt, uh, ligt een beetje in uh, elkaars uh, verlengde. Middenbeamster, dan denk ik ook een beetje aan iets bij Permanent. Graf de Rijp, die kant uit. Ja, ja. Ja, ja. Hè? ja. ja ik uh, was uh, in februari in, uh, in Graf de Rijp, volgens mij. Graf, ik weet het niet uh, helemaal uh, zeker meer. Uh, een van de twee plaatsen. Maar die hadden zo'n... Ja, best een uh, grappig theatertje... Wat vroeger een kerk is geweest. De Groene Zwaan. Ken jij dat? Ja, daar heb ik zelf ook uh, volgens mij drie keer opgetreden, Jan. Ja, vond ik best een hele uh, leuke... Uh, leuk, uh, ja, leuk om, uh, om daar uh, te zijn. De aanleiding was uh, dat Elsa Birgitta Beckman... Podium Victorion Tour deed. Dus ja, toen was ik daar... Um, maar uh, ja, ho hoe is het leven in Midden-Beemster? Uh, voor de, de dynamiek. Hoef je daar volgens mij niet te zijn, denk ik. Uh. Nou ja, op zich. Ja, het is gewoon best wel een heel klein dorp. En um, uh, iedereen kent elkaar. Al moet ik zeggen dat het nu wel redelijk is gegroeid. Maar hmm. op zich uh, is het daar heel leuk uh, wonen. En heel gezellig. En je hebt de Beemster natuurlijk. En ja, de rijp is heel mooi. Je kan er mooi varen. Ja. Um, ja, en in die zin gebeurt er... Altijd wel wat. Maar ja, goed, het is wel inderdaad zo'n dorp met één kroeg en één supermarkt. En weet je, dus en een kerk. Ja, ja, en een kerk, precies, ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Dus uh, ja, uh, dat is wel wat anders dan in Saandam, waar jij dan uh, bivarkeert. Uh, ja, in, in de tussentijd woon ik nu uh, in, uh, in een klein plaatje, in een klein dorpje onder Schagen. Mm. Uh, ik woon op het platteland. Waar uh... ah. <laughs> kom jij dan nog uh, in de Zaanstreek? Ik kom heel vaak in de Zaanstreek. Ja. Uh, heel veel vrienden van me zijn daar. Ik ben cultuurcoach van de Zaanstreek. En, uh, nee, ik voel me heel erg verbonden met de Zaanstreek nog steeds. Uh, uh. 100 Alleen, uh, ja, ik uh, heb in de tussentijd heb ik toch ook andere plekken gevonden om te wonen. En dat kan ook heel veel. Fijn zijn, kan ik je zeggen. Ja. Zoals waar ik nu woon, is, uh, ja, is het heel rustig, uh, veel groen, veel uh, biowinkels, veel uh, vers eten, veel vers fruit. En uh, ja, dat is ook een manier van wonen. Ja, en een way ja. of living natuurlijk. Precies, dus uh, ja, wat dat betreft, ik voel me sowieso altijd verbonden met Zaanstad. Uh, maar uh, ja, het is ook fijn om uh, ja, de rest van Nederland en de rest van de wereld te ontdekken. Ja. Um, we gaan wat doen mensen. Want uh, we hebben jullie natuurlijk niet voor niks hier yes. uh, zitten. En we, zijn. we gaan uh, eerst uh, één nummer horen. Dan geven wij dus weer tussendoor een beschaafd applausje. Dat uh, doen wij altijd. En dan volgt uh, het uh, tweede nummer. Maar we beginnen eerst met het eerste nummer. En dat ja. is... <laughs> ja, ja. Uh, want uh, de zee ging voor hem opzij. En achter hem gingen op een gegeven moment een aantal mensen met hem mee. En uh, ze gingen dwars... Door het pad van de zee. Ja, ik ben, wat dat betreft, best wel een beetje Bijbels opgevoed. En dat heet. Mozes. Mozes. Ja. We zetten alles nu in motion. Cash binnen en we splitten het als Moses. Ben niet met die kloven die gekomen zijn door Covid. Ik ben op verbinden ongeacht wat je geloof is. Bij doelgericht bro, ik heb er veel voor over. Ik beloof ze niks, maar je boy is veel beloven. De politiek ziet mij als kiezer maar ben chosen. Reken op jezelf en de sommen worden groter. Multiplier shit is waar ik keer op keer spit. Ik heb duidelijk in zicht wat dit in de kern is. Ik kom van KRS en ik kom van Dead Press. Ben bewust van deze dus ik inspireer kids Ik laat ze weten, er is meer dan het like Ik laat ze weten, er is meer dan de likes Scare in je zakken is niet scare in je mind Ik doe veel op gevoel, maar ik doe meer bij design Ren voor je money Ren voor je fam Je kan rennen van problemen Maar je kan even rennen van wie je bent Ren voor de money Ren voor je fam je kan rennen van problemen, maar je kan even rennen van wie je bent. Maar of door je speakers, ben een modern day preacher. Dit zijn geen eens bars, maar motivational speeches. Voel me als barakken 08, ga voor de titel. Kom als de nacht wacht van Rembrandt met al mijn peoples. Decadent, ik was broke had geen ene cent. Nu stap ik binnen, doe geen show, wel de main event. The big dude, elke tune is a big mood. Je kan niet lopen in mijn schoenen, legend net als Bigfoot. Chill de shoppers, was pillen aan het poppen. Bij clean, heb verdovende middelen opgeofferd. Het liefst eet ik ook wat gezonder, je boy. Ik verstop mijn struggles niet voor je. Ik hou het honderd. Ah, de same dude die verslagen op de bank lag. Is nu de same dude met de zakelijke bankpas. De transformaties te zien. Ik hou me aan mijn routines. En de prijs gaat omhoog elk jaar als benzine. En ik draai voor de money. Draai voor mijn fam. Draai voor de money. I kan rennen van problemen, but je kan even rennen van wie Ja, en dan uh, kom ik meteen alweer even met een vraagje tussendoor. Uh, want uh, dit ontleent zich prima voor om in een klein theatertje of wat dan ook uh, te spelen. Dus bijvoorbeeld Groene Zwaan, waar uh, Remy dus een beetje uh, vandaan komt. Maar ik zit ook uh, te denken aan een ander uh, klein theater. Die ik, uh, ik weet het niet, uh, Podium uh, Flux, is dat ook wat? Ja, talen? zeker. Ja. ja, ik heb deze show ook uh, zo gemaakt omdat ik gewoon wist: van hé, hey, ik wil ook. Uh, ik, ik werd een keer gevraagd voor zittend publiek. En uh, toen dacht ik: van toen heb ik dat eerst met beats een keer gedaan, maar daarna dacht ik toch: van ik wil eigenlijk iets anders maken voor zittend publiek. En toen kwam ik met het idee: van nou, ik wil niet een heel band op gaan trommelen weer, mm. maar wat ik wel wil is een live uh, element eraan doen. En ja, Remy en ik zijn zulke goede vrienden, wij hangen echt best wel vaak. Dus ik zei: van ja, zullen we dat een keertje proberen hoe het is met beats en dat je gaat spreken? Spelen. En toen dachten we: van ja, we hebben dit nu al een paar keer gedaan. Ik ben erg te spreken over. Ja, het heeft gewoon een heel goed balans of zo. En uh, de beats komen mooi door. Remy heeft veel ruimte om te spelen. Ik, uh, mijn teksten komen goed naar voren. We hebben het op to Tolhuistuin opgetreden, uh, dat was ook echt voor publiek. We hebben bij Forward opgetreden in Zaanstad. En uh, ja, op die manier willen we meer van dit soort shows doen. Uh, waarbij het uh, ja, op deze manier die combinatie is. We gaan uh, naar het uh, tweede nummer toe. Top, en goed. dat uh, is Hoopvolle Dagen. En daar gaan we nu naar luisteren. Yes, kom maar op. Routinematig op mijn shows aan het jagen. Hoeft niet te praten, ben gefocust op daden. Ik moest connecten met iets hogers dan mezelf. om dit mogelijk te maken. Terug naar de basics. Verdien mijn money met mijn passie, want ik leef dit. Ze zeiden shit achter mijn rug, om, maar dat geeft niks. We zijn op cijfers als de code van de Matrix. Uh, een echte saamdam, een spittige gemeentehuizen en kraakpanden. Ik pak de loot en laat de pannenkoek niet aanbranden. De smaak maken, geen vragen, ik maak stappen. Wat ik doe is necessary, legendary als de maanlanding, vind raakvlakken, verbindend als ze surfen Varen, rustig op m'n wave, chillen als een surfen Elke nieuwe trek is weer een blessing voor de oeuvre Je intuïtie volgen zoals ik, dat moet je durven En mensen moeten curven Al wil ik liever streed zijn Gestopt met reageren, want ik wil niet in een space zijn Hoe ik in de race blijf, doelgericht, het is geen oefening, je hebt maar één lijf Je mening doet me niks, doordij, zo doe ik dit Soms kan ik gek zijn als devruins, maar ik ben waar het doekoe is uh, ik zei, soms kan ik gek zijn als devrines. Maar ik ben waar de doekoe is. Hoopvolle dagen, routinematig op mijn goals aan het jagen. hoef niet te praten, ben gefocust op daden. Ik moest connecten met die hogers dan mezelf om dit mogelijk te maken. Terug naar de basics. Verdien mijn money met mijn passie, want ik leef dit. Ze zeiden shit achter mijn rug om, maar dat geeft niks. We zijn op cijfers als de code van de Matrix. Uh, ben op een missie naar vrijheid. Via discipline, mijn mind right, connect. Ik met mijn spirit, ik vibe hij. Nu is de tijd rijp, zie de vruchten vallen. Maak noise door het land als een luchtalarm. Maar het is meer een entertainer. die shit komt uit mijn tenen. We nemen niet de benen, hoe we hiphop hier beleven is niet voor even. Dit is dedication, de meeste woorden 25 krijgen kinderen en vergeten. Maar ik doe het als John Lee Hooker en Marty Waters. Blues in my body, ik voel het, ik kan niet anders. Ik voel het, ik kan niet anders Blues in m'n body, ik voel het, ik kan niet anders hey, MC's weten hoe het is als je je people's teach Ik maak pop, maar ik drop nog steeds iets op de beats Waarvan ik voel, de bedoeling is geen vergoeding Moet representen tot de voelers, want dat is m'n roeping Hoopvolle dagen, routinematig op m'n goals aan het jagen Hoef niet te praten, ben gefocust op daren. Ik moest connecten met iets hogers dan mezelf om dit mogelijk te maken Terug naar de basics, verdien m'n money met m'n passie, want ik leef dit ze zeiden shit achter mijn rug, oh maar dat geeft niks. We zijn op cijfers als de code van de Matrix. Hey, shit. Hoopvolle dagen, hoopvolle dagen. Om mijn goals aan het jagen mogelijk maken. Hoopvolle dagen. Ja, ik hoorde nog uh, iets uit die toetsen. Ik uh, van ja. <laughs> die toetsen nog iets uh, komen. Uh, we gaan even een kort. Te break even toepassen, uh, mensen. Uh, en dan kunnen we even de boel hier even een beetje door laten luchten. En dan gaan we straks uh, gewoon weer verder. Hier is Mirte Nauta met de Beast. Hold the door, hold the door, it's coming once more. Hold the hold the door. Hear the beast roar, injustice is coming, it's coming once more. Hold the door, hold the door. Injustice is coming, hold the door, hold the door, it's coming once more. Hold the door, hold the door. Hear the beast roar, injustice is coming, it's coming once more. Hold the door. Hold the door. Bring it on. I looked into your heart, a light is what I found Shadowed by this beast that just looked at me and growled Whisper something sweet, and make it go to sleep With hands behind my back, soft but steady I will lay it down And ask it respectfully Why the fuck are you still around? You being here is just of no single use Were you just here to suck up light and abuse? Silence the beast, silence the beast buckets and blankets of love is what I need Silence the beast, silence the beast I'll drown it, I'll drown it With love tenderly you force a freaking long it kind of feels like it's part of you but it's only riding along like weed like old skin you can let it go and light will fill the empty space and let new things grow don't let it become you it is not what you are if you ever forget that let me be your star i'll shine for you i'll lighten up the way i'll always glimmer in the distance so you never go astray It ain't what you get, it's what you're giving. It ain't what you earn, it's how you're living. De nieuwe single van Lemmen, die komt morgen uit. How are you living? En dat heeft natuurlijk iets te maken met de, de manier van leven. En leven hoe, wij, hoe je moet leven. Uh, dat is eigenlijk ook best wel een uh, goede vraag die ik in uh, de richting van Marvin uh, kan stellen. Ik wilde net zeggen van hoe, hoe, hoe vind je dat je moet leven? Ja, ja, ja goed. Uh, ik bedoel... Ja, hoe, hoe sta jij daar tegenaan? Uh, vind jij het uh, uh, fijn als iemand tegen, uh, tegen jou uh, zegt: Van uh, zo moet je het doen? Of, uh... Nee, ik ben wat dat betreft echt uh, heel autonoom. Misschien wat tot aan het uh, irritanten voor sommige mensen. Ik heb heel erg mijn eigen. Mijn eigen, mijn eigen kompas is leidend. Mijn eigen intuïtie is heel erg leidend. Mm. Ik ben in de afgelopen jaren een stuk beter geworden in uh, rekening houden met uh, mezelf, meer delen en zo. Dus daar heb ik wel go go goede groei in gemaakt. Maar ik ben heel erg zo van: uh, je hebt een stem in je hoofd, daar kun je naar luisteren. En dat zal voldoende moeten zijn voor je om uh, je leven te moeten leiden. Maar uh, ja, dat is dus. Da dat is mijn. Uh, dat is hoe ik kijk naar hoe je zou moeten leven. Gewoon, ja. uh, je weet het allemaal diep van binnen vanzelf. Weet je het wel. Ja. Maar jij? Uh, ja. Ik, uh, ik probeer wel een beetje aan bepaalde normen en waarden te, te ah, voldoen. Joh, wat heb je daaraan? Ja, uh, dat zeg jij. Uh, maar goed. Uh, ik moet ook een beetje rekening met een ander. Want anders wordt het een beetje te veel in vrijstaat. En dat vind ik ook niet uh, oké. Okay. Dus. Ja, ik, moet, uh, ik vind toch wel dat je iets uh, met elkaar wel een beetje rekening moet houden. Dus dat, want ik ben nogal van de ouderwetse stempel. Dan dus, uh... ben ik ook wel benieuwd uh, wat Remy uh, ja. erover te zeggen heeft. Ja. Ik denk dat ik wel down ben met Jaap eigenlijk. Toch wel? Jij ja, ja, hebt toch uh, ook van de oude stempel. <laughs> ja. ja. ja. Nou, ja. Het, uh, het, het, het mag vrij zijn. En het moet, het moet ook vrij zijn. Maar ik denk ook dat het... Uh, ja, Vrijheid wel, is begrensd, vind wel ik. Wel met, met respect. Ja, altijd, ja vind precies. Ik. Dat ja. bedoel ik ermee te zeggen. Ja, maar wie bepaalt die grenzen dan? Wij met z'n allen. Ja. Ja. ja. ja. ja uh, want op een gegeven moment... Als, nou, laten we het heel filosofisch stellen. Als, als we iedereen erop, maar doen laten van wat hij wil. Dat betekent dus ook dat ik een blaffer mag meenemen. En zomaar iemand dood mag schieten. Ja. Ja. ja. Uh, ja. Want uh, ja, wel ja, wel uh, dat is, dat is, dat is even <laughs> even, uh, gewoon even point blank. Hoe het dan is. Ja, weet ja, je weet als je in een prijs staat alleen. Wat zeg je? Is dat iets wat jij echt wil doen? Nee, tuurlijk niet, maar nee. ja, dan, dan, dan, dan ben ik ook niet bang dat nee. jij het gaat doen. Ja, nee, maar uh, het heeft uh, daar. Ja, zo, zo, zo kijk ik er uh, tegenaan. Maar ik wilde ja. een heel mooi bruggetje gaan maken. Ja, in maar. de zin van. In de zin van uh, niet uh, bepalen van wat een ander doet. Hè? Ja. Eet, slaap, hussel, om maar even wat te noemen. Hè? Want uh, dat patroon wilde je doorbreken. Nou, dat vind ik nou heel mooi, want dat ga je nu ook spelen, toch? Ja, precies. Nou, ik wil er wel even aan toevoegen. Ik, ik heb, je moet het af en toe doorbreken, want je moet ook even andere dingen doen dan dat. Maar het is ook wel, ik vind het ook heel fijn wat dat betreft om af en toe in een soort van fase te zitten van... hé, hey, ik ga gewoon en ik wil dingen doen en ondernemen. Dus je, je, je, moet, je, moet, niet van, uh, je moet er niet te veel van hebben, maar het is wel leuk af en toe gewoon lekker ondernemen. Oké, okay. nou, ik zou zeggen, laat maar horen, hier is het titelnummer van het album. Hey, ik slaap, slaap harsel. Yes, yes, yes, hier live bij ZFM, met Remy op de keys, Marvin, yeah. Plan mijn dag voor ik ga slapen, yeah. Ik word wakker en ik douche, shit, er gebeurt niet veel deze dagen. Want ik ben alleen gefocust op mijn loot. ey. Ik eet, slaap, hustle. Eet, slaap, hustle. Ik eet, slaap, hustle. Wat zou ik anders moeten doen? Er valt niet veel om meer te doen dan een winnaar zijn Ben je nog bij de start? Focus op de finishlijn. Tegenwoordig komt het vaak voor dat ik getest word Gelukkig sta ik er sterk voor Wil je gelijk hebben of wil je groei zien? Sommige dingen lijken boeiend, maar het boeit niet Sommige mensen praten veel, maar ze doen niets Wanneer het goed gaat wil je anderen ook goed zien Daarom ben ik op mezelf en zit ik op een flex Alle lessen die ik leer spit ik op mijn tracks Post minder quotes op de timeline. Zet je kennis om in daden, dan wordt het wijsheid. Hoor je real shit, dan weet je wie het is. Bed te vinden met familie als het weekend is. Ga gewoon rustig met mijn leven door. Dankbaar voor elke dag, hoe het leven hoort. Plan mijn dag voor ik ga slapen. Yeah, ik word wakker en ik douche. Shit, er gebeurt niet veel deze dagen. Want ik ben alleen gefocust op mijn loot. Ey, ik eet, slaap, hustle. Eet, slaap, hustle. Ik eet, slaap, hustle. En ik heb Remy op de tune. Ik eet, slaap, ik hustle. Ik eet, slaap, ik hustle. Yeah, ik word wakker en ik douche. Shit, er gebeurt niet veel deze dagen. Want ik ben alleen gefocust op mijn loot. loet. Hey, ik eet, slaap, hassel. Eet, slaap, hassel. Ik eet, slaap, hassel. Wat zou ik anders moeten doen? Want ik eet en ik slaap en ik hassel. Hassel. Ja, ik eet en ik slaap en ik hassel. Hassel. Het is gewoon voor iedereen die gewoon lekker bezig is. Die gewoon zoiets heeft van: hé, hey, ik wil gewoon dingen ondernemen, dingen doen. Mooie dingen doen. Yeah. Ja. Ja. En het uh, klokje van gehoorzaamheid uh, tikt gewoon door. En we gaan op naar het laatste nummer van vanavond. Yes. En dat heet Pot of Gold. Ja, dit nummer is sowieso uh, heel speciaal. Omdat dit, uh, ik schreef dit uh, vorig jaar. En uh, het was een van de eerste nummers van mijn vorige album die ik schreef. En dit was zo'n nummer waarin ik gewoon echt even gewoon in het detail ging over de journey die ik heb afgelegd. Dus ik ben heel trots op dit nummer. En uh, het heet Pot of Gold inderdaad. Let's go. voor met struggle als je mij vraagt En alleen tegen het eind komt daar een eind aan Wie is je fan tegen wie ga je de strijd aan Het is een spel, maar je bent je eigen eindpaas Mogelijkheden on demand, het is onbegrensd Het begint bij hoe je erover denkt Je bent de ster vanaf de dag dat je geboren bent De route ligt al voor je klaar, het is al voorbestemd Maar je wordt geremd, ongeleid of soms sta je tijdelijk stil Door fysieke factoren, plezier is vrije wil Blij of zachtgereinig Energie is onpartijs je kan het krijgen hoe jij het wilt. Met dat wetende ging ik mijn me vak meesteren. Alle meningen gaan niet mee in mijn afwegingen. Mijn money is verdubbeld, ik kan eindelijk afrekenen met iedereen die niet gelooft. Ze gaan je zeggen, doe normaal, laat je droom liggen. Maar je paalt de route in je hoofd. Je gaat die park aan het einde van de rood vinden. Uh, rock on, laat ze nooit winnen. Ze gaan je zeggen, doe normaal, laat je droom liggen. Maar je paalt de route in je hoofd. Je gaat die park aan het einde van de het einde van de rood vinden. Uh, rock on, laat ze nooit winnen. Ik zat op ateneum, dacht daarna wacht eens even. Ben ik verstandig bezig of met verwachting bezig? Ik wil een ander leven, wil niet werken op kantoor. In mijn derde jaar van hbo ging ik er vandoor. Nam mijn risico voor die microfoon. Alleen maar banen voor het minimumloon. Ik ging fucking slecht, dacht damn. Heb ik er nou allemaal verpest? Maar het baal karakter op is wat je achteraf beseft. Stap voor stap begonnen, op mezelf opgedrongen. Elke dag op ik ga nooit meer stoppen. Dit is wilskracht. Dit is Gods Geen illuminatie. Maar ik heb hier veel voor opgeofferd. Ik weet, mijn vrienden zien aan mij dat dit obsessie is. Ik weet, mijn ex wou een beetje meer aandacht. ben gelukkig nu mijn hobby ook mijn werk is. Maar alles heeft een prijs. Ze gaan je zeggen, doe normaal, laat je droom liggen. Maar je paalt de route in je hoofd. Je gaat die paracord aan het einde van de rood vinden. Uh, rock on, laat ze nooit winnen. Ze gaan je zeggen, doen Doe normaal, laat je droom liggen, maar je hebt al de route in je hoofd. Je gaat die hold aan het einde van de road vinden, uh, rock on, laat ze nooit winnen. Dan komen we zo dadelijk bij het gedeelte van de heren De Jong en Van Dam. Maar dat wijst zich vanzelf. We zijn nog niet helemaal klaar. Maar eerst even tijd voor een stukje muziek. Hier zijn de Crybabies met hun nieuwe single. Beest, recente single. Vorige week uitgebracht Summer Rain. En dan moet er wel wat komen. Die gisteren is uitgekomen. En op het moment dat ik uh, dat zeg. Dan is het uh, hier 14 augustus. En uh, dit hebben ze uitgebracht. Uh, 13 augustus. Uh, dat is The Dark Wave en Emptiness. En daarvoor hoorden we de Cry Babies. Met het nummer Sugar Rain. Nou, het, uh, het is weer voorbij. En het was super gezellig Jaap. Oké. Okay. Dus, uh, maar betekent dat... Je hier ook nummers hebt laten horen die nog niet ergens zijn te vinden? Die, uh... Ja, ja. Ik, alle nummers die hier zijn, uh, die staan op Spotify ook. Uh, die staan of op mijn ene laatste album, Bel me als je bent. Mm -hmm. Of op mijn laatste album, Eet, Slaap, Hassel. Alle twee eigenlijk dit jaar uitgebracht. Ik heb een uh, vrij productief jaartje gehad. Twee albums, alle twee tien tracks. En uh, ja, ik zou zeggen, check het. Het is echt dope hiphop vanuit het hart. Op hele toffe beats. En uh, ja, dat is wat we doen. Ja. Um, Remy, doe jij nog iets naast het uh, feit dat jij optreedt met uh, Marvin? of? Uh... Um, ja, ik produceer zelf ook muziek. Ja. Uh, waaronder ja, veel beats, trap, afrobeats en uh, uh, hip-hop voornamelijk. Mm -hmm. En daarnaast uh, ben ik begonnen met maken van veel muziek. Want dit is eigenlijk altijd een uh, droom van me geweest. Ja. En uh, ik ben er vorig jaar mee begonnen door uh, mee te doen aan 48 Hour. En dat was heel leuk. En ik heb laatst een uh, musical gedaan. En uh, ja, dat bevalt heel goed. Ja, dus dat uh, is, waar uh, komt die belangstelling voor de filmmuziek uh, vandaan? Ja, omdat het... Uh, Um, het, ik vind het heel inspirerend dat je te maken hebt met scènes... die al een bepaalde spanning moeten hebben, zeg maar. Ja. Dus dan uh, een scène zegt bijvoorbeeld van... Hey, het is een achtervolgingsscène en dan weet je gewoon van... oh, dan ga ik dat soort muziek uh, uh, erbij zetten of, uh, of het is een beetje eng. En, en, en, ja, en ik vind het heel leuk om met die, um, um, ja, met die dingen te werken. Dat, dat je en die speelbaar. thema's krijgt. Ja, ja spelen ook uh, in dat ja. opzicht. Hoe zit het uh, met jouw aspiraties als het gaat om filmmuziek? Als ze bij jou uh, langskomen, ga je er dan over nadenken of niet? Nou, ik ben geen filmmuziekmaker, uh, nee. Dus ik vind het wel heel tof wat hij maakt. En het is ook wel echt een hele andere, andere, ja, andere skill die ik bij hem heb gezien in de afgelopen jaren. Maar ik, uh, ik, ik hou het zelf eerlijk gezegd, juist vooral bij rappen moet ik zeggen. Ik heb heel veel dingen gedaan, maar ik ben juist meer eigenlijk alleen maar gaan rappen. Mm. Minder produceren, gewoon, uh, gewoon lekker bij het schrijven houden. Daar haal ik gewoon heel veel uit. Ja. De afsluitende vraag altijd: waar kunnen ze Marvin Adam vinden op het yes. wereldwijde wijf? De Real Marvin Adam, eigenlijk op alle platformen: uh, Instagram, TikTok. Uh, nou, Marvin Adam, zo heet ik op Spotify. Je kan me ook op YouTube vinden. Ik heb videoclips, ik heb shorts. Ik heb uh, op Instagram heel veel reels, ik blijf ze altijd droppen. Sarah ook naar, de naar mijn fotograaf Alain Gaia en ook naar uh, de videograaf uh, Julian den Ouden, maar ook naar Arthur. Dus uh, ik heb best wel toffe mensen om me heen verzameld die echt hele toffe content voor me maken. Dus uh, ik ben best wel actief met het releasen van content. Dus als je mij volgt ga je ook wel echt regelmatig uh, ja, nieuwe, nieuwe content zien, dus dat is heel tof. Ja. Uh, dankjewel. Uh, we sluiten dit uur af met uh, Demira en dat nummer dat heet Hive Mind.